6 uur. Het NOS Journaal. Remon Serré. Comotie rond passagiersvliegtuig op Schiphol blijkloos alarm. Tweede Wereldoorlog bom Schiphol weggehaald. En dijken rond New Orleans lijken het te houden. Op Schiphol is vanmiddag korte tijd paniek ontstaan, omdat er mogelijk sprake was van een gijzeling in een vliegtuig. Het toestel dat uit Malaga kwam, werd door twee Nederlandse F16 begeleid naar de luchthaven hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Er werd even gedacht aan een gijzeling... maar passagiers in het vliegtuig en luchtvaartmaatschappij Welling... merken vrij snel dat er niets aan de hand was. En de marche heeft dat bevestigd. Volgens Welling ging het om een communicatiestoering... tussen het vliegtuig en de verkeerstoren op Schiphol. Het was niet het eerste incident op Schiphol vandaag. Vanmorgen vonden bouwvakkers in de grond een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom op een vrachtwagen geladen en weggebracht... Op zo'n 7 kilometer afstand van Schiphol zal de Duitse 500 ponden tot ontploffing worden gebracht. Door de vondst werden de C-pier en een deel van de B-D-pier enige tijd gesloten. Tientallen vluchten liepen vertragingen op en ook zijn er tientallen vluchten geannuleerd. En speler de Roemer vindt dat hij nog beter zijn best moet doen om zijn standpunten uit te leggen. Hij zei dat de partij de afgelopen week veel over zich heen heeft gekregen. Volgens hem worden nu alle pijlen op de SP gericht om te zorgen dat die partij niet de grootste wordt. Hij heeft er nog steeds vertrouwen in dat de SP de grootste partij wordt. Roemer benadrukte dat zijn partij nog steeds op grote winst staat... ten opzichte van het huidige zeteltal in de Tweede Kamer. Hij zei dat hij ook na de afgelopen week niet is veranderd... maar dat hij misschien wel te lief is geweest. In de jongste peiling van 1 vandaag verliest de SP 8 zetels ten opzichte van vorige week. Volgens de zogenoemde stemming van bureau Intomart GFK komt de partij op 30 zetels. De VVD zakt van 35 naar 33. De PVDA haalt volgens de peiling van 1 vandaag 21 zetels, 4 meer dan vorige week. De PVV stijgt 3 zetels naar 18. d 66 komt op 14. CDA op 13. De Christenunie op 7. GroenLinks op 4. De SGP op 3. En de Partij voor de Dieren op 3. 50-plus zou met vier zetels in de Kamer komen. Als de SP de grootste partij wordt... en samen met de PvdA en GroenLinks een linksblok wil vormen... zal de VVD dat blok niet aan de meerderheid helpen. Dat zei VVD-leider Rutte bij een debat in Enschede. Rutte ging in debat met lezers bij het dagblad Dubantia. Hij herhaalde daar zijn eerdere uitspraken... dat de VVD geen enkele partij afzonderlijk zal uitsluiten... maar dat de SP heel ver van de VVD afstaat. Het lijkt erop dat de waterkeringen en veiligheidssystemen tegen de tropische storm Isaac naar behoren werken. Volgens het Amerikaanse leger houdt het systeem voor de kust van de stad New Orleans de hoge golven tegen. Wel wordt met spanning gekeken naar het komende etmaal omdat nog niet duidelijk is hoe hoog de golven worden. Ook is nog niet bekend hoe krachtig Isaac uiteindelijk zal zijn. Het veiligheidssysteem werd met Nederlandse hulp aangelegd nadat New Orleans was getroffen door de orkaan Katrina. In Amerikaanse staten, Louisiana, Mississippi en Arkansas... zitten inmiddels bijna een half miljoen mensen zonder stroom door de orkaan Isaac. In het zuiden van Louisiana is een dam door vloedgolven doorgebroken. Sommige huizen kwamen onder water te staan... maar voor zover bekend raakte niemand gewond. In Berlijn is een rabbijn van 53 op straat mishandeld... onder de ogen van zijn dochter van 6. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Schöneberg... Vier jongeren, volgens de Berlijnse politie vermoedelijk van Arabische afkomst, spraken de rabbijn aan omdat hij een keppeltje droeg. De rabbijn werd uitgescholden en beledigd en vervolgens een paar keer in zijn gezicht geslagen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van een hoofdwond. Hoe hij aan toe is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Voordat de vier jongeren op de vlucht sloegen, bedreigden ze het dochtertje van de rabbijn met de dood bij Diergaarde Blijdorp raken 40 mensen hun baan kwijt. Volgens de dierentuin moeten er wel mensen worden ontslagen omdat de gemeente veel minder subsidie geeft. Rotterdam brengt de subsidie de komende jaren terug van een paar miljoen naar acht ton. Blijdorp is niet van plan te snijden in de fokprogramma's voor bedreigde diersoorten. Wetenschappelijk onderzoek gaat door zolang daar geld voor is. Diergaarde Blijdorp gaat de komende tijd meer energie steken in fondsenwerving en sponsoring. En dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er af en toe regen. Ook morgenochtend veel bewolking en regen, maar smiddags steeds vaker zon... al is het niet overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. AMWB verkeersinformatie Op dit moment 25 files, waarvan de meeste in de Randstad. De opvallende files die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Gooimeer en het knooppunt Eemnes 7 kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein 4. En op de A50 Arnhem richting Zwolle... daar staan tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord 6 kilometer. De V van Visma.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 Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle ceelaanbiedingen op Swisssense.nl Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView Bedrijfssoftware op visma-software.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Zes over zes, goedenavond. De allerlaatste momenten van Osama Bin Laden. Oog in oog met Amerikaanse commando's... zou de leider van Al-Qaeda naar zijn wapen hebben gegrepen. Klopt niet, blijkt uit een nieuw boek. Geschreven door de man die erbij was. Hoe het wel zat, blijf luisteren. We beginnen op Schiphol, want eerder even leek het er vanmiddag op dat er op Schiphol sprake was van een gijzeling in een vliegtuig afkomstig uit Malaga, Maar luchtvaartmaatschappij Verwerling meldde al snel dat er niets aan de hand was. En dat is uiteindelijk door de Marcheussee bevestigd. Mark Hamer op Schiphol. Mark, nadat het toestel was geland, duurde het nog even tijd voordat de passagiers het toestel mochten verlaten. Is dat, is dat inmiddels gebeurd? Ja, dat is ergens gebeurd. Een uurtje geleden ongeveer zijn de mensen hier in aankomsthal 4 uiteindelijk, helemaal in het uiterste hoekje van de luchthaven, druppelde de mensen met hun koffers door de bekende schuifdeuren heen en uh, kwamen ze hier uh, naartoe. Ja, een beetje verdwaasd inderdaad. Je zei ook al van uh, het duurde even voordat ze het toestel uh, uit mochten. Ze hebben een half uur op de baan gestaan. Toen gebeurde er helemaal niks. En pas na een half uur kwamen uh, wat, uh, kwam wat politieeenheden aanzetten. Uh, ja, mensen zoals zij, een beetje verward kwamen ze naar buiten en ik sprak ook met de meneer die het verhaal vertelde. Nou, we merkten eigenlijk niks. We hebben heel goed gevlogen, geen turbulentie gehad onderweg. En, uh... Boven de zee kwamen er twee F-16's die, die draaiden om het toestel heen. Dat, dat was... zag u gebeuren? Ja, ja, dat zag iedereen ook gebeuren, maar ja, dan weet je nog eigenlijk niks. En toen zeiden ze: het uh, uh, uh, uh, duurt iets langer tot we kunnen landen. En toen gingen ze op een gegeven moment, uh, gingen die paar rondjes boven zee draaien. Wat werd er gezegd uh, uh, niets. Helemaal dat die F-16's om het toestel heen vlogen? Nee, helemaal niets. Ze hebben helemaal niets gezegd. En dat is veel erger, want toen gingen we landen, toen werden we opzij gezet. En dat vonden we allemaal vreemd. Toen kwamen de politieauto's. En uh, mannen kwamen uit en die gingen zich helemaal aankleden in, in, in, in schietvrije vesten. Dus ja, al die mensen werden een beetje in paniek. Vooral de kinderen raakten in paniek. En er was totaal geen informatie. Dat was het allerergste. Toen stond u op een gegeven moment op de polderbaan. Ja. Heeft u lang stilgestaan? Ja, uh, ik, denk, uh, an, uh, nou, wel, ik denk wel een uur en een kwartier wel hoor. En er is één keer informatie geweest... De, de kapitein is, uh, is uit het toestel, uit, uit zijn vliegstoel gekomen... en die heeft gezegd, uh, aan het publiek, dat het nog twintig minuten zou duren. Dus stond u heel lang te wachten daar? En wat ja. gebeurde er toen? Uh... Ja, helemaal niets. Helemaal niets. Nou, ja, ja, nou, nu? Nee, geen toe informatie. Toen zagen wij die trap komen en toen zagen we al die auto's komen. Die, die, die, die, die, die, die Mercedes'en met, met, met, met die lui erin. Maar dat waren een stuk of zes, dus we dachten, ja, dat kan nooit veel zijn. En toen is er arrestatieeenheid naar binnen gegaan. Nee, er is één man later naar binnen gegaan, die mensen zijn er allemaal voor, ik heb er foto's wel van genomen, maar die zijn allemaal ervoor blijven staan. En één man, die kwam naar binnen met een, een, een kogelvrij vest aan. En die zei ook niks, die heeft wel wat zitten te communiceren met die piloot. En die piloot is eruit gegaan, die, die, die kapitein is eruit gegaan. En die werd in die auto genomen. Ze hebben gezegd, en ja, of dat waar is, weet ik niet. Ze hebben gezegd, die piloot heeft een fout gemaakt. Die heeft zich niet aangemeld vanaf Malaga. Dat was het bericht wat we net kregen. En ze zeiden, en, en dan mocht je ook vragen stellen. Maar ja, niemand stelde vragen, want iedereen was toch wel een beetje nerveus. De piloot heeft, zou zich niet hebben aangemeld. Die zou zich niet hebben aangemeld. En daarom kwamen die F-16 ten aanspiegen. Dat, dat was hun verklaring. En over die onduidelijke situatie rondom de piloten, rondom dat vliegtuig, daarover sprak verslaggever Michiel Breedveld met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Erik Akenboom. Meneer Akenboom, wat is er gebeurd? Nou, Er is een vliegtuig onderweg van uh, Malaga naar Schiphol uh, onderweg geweest en heeft daarbij de communicatie verloren met uh, Schiphol. Uh, bovendien werden de instructies niet helemaal opgevolgd... en dan er de standaardprocedure in werking, namelijk dat het vliegtuig begeleid wordt. Geen radiocontact en de instructies werden niet helemaal juist opgevolgd. Hoe is dat gegaan? Nou, je moet je voorstellen dat er voortdurend uh, communicatie is tussen de luchtverkeersleiding... en ook het, uh, de gezagvoerder van het vliegtuig. En als die uitvalt, dan kan er iets aan de hand zijn. En dat werd eigenlijk min of meer onderbouwd door het, uh, het feit dat er... Deels instructies werden gegeven die niet werden opgevolgd. En dan uh, komen wij in actie. En dan wordt het vliegtuig begeleid totdat het aan de grond is. Ja, Standaardprocedure dat dan F-16's de lucht ingestuurd worden? Standaardprocedure omdat je dan via die F-16's uh, de begeleiding in kan zetten. Maar ook contact kunt maken. En ook kan zien wat er in zo'n vliegtuig gebeurt. Nu gebeurt dat vaker. Maar nu was toch de indruk dat er sprake was van een gijzeling. Hoe kon die indruk ontstaan? Nou, die indruk ontstaat omdat er dan geen contact is met de gezagvoerder. Dat je niet precies weet wat er in dat vliegtuig gebeurt... omdat er geen communicatie is. En dan moet je uitgaan van het, uh, het slechtste scenario... namelijk dat er een uh, gijzeling aan, uh, aan boord is. Eindgoed, Altgoed, goed, dus Erik Akerboom van het NCTV. En dan was er natuurlijk ook nog die vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Het vliegverkeer op Schiphol heeft er een flink aantal uren last gehad van die bom... die vanochtend bij graafwerkzaamheden tevoorschijn was gekomen. Verslaggever Paul was daar de hele dag bij. Het is een bom van duizend kilo van Duitse makelij... achtergebleven na de veelvuldige bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Hij ligt vlak bij C en daarom neemt Schiphol maatregelen woordvoerster Katalijn Vermeulen. De sepier is, uh, is ontruimd. Dat is een pier uh, waar 13 gates uh, aan zijn. Uh, vluchten vanaf de sepier gaan met name naar Europese bestemmingen... en een deel daaromheen is uh, ontruimd. De Kaagbaan loopt zo ongeveer pal achter de sepier langs. Is die nog in gebruik? De kaagbaan is op dit moment uit voorzorg ook niet in gebruik. Als ik op de borden kijk, dan zie ik nog niet heel veel vertragingen, laat staan annuleringen. Gelukkig valt het op dit moment ook nog mee, inderdaad. Het is nu oplopend binnen Europa tot een half uur. Maar we houden er wel rekening mee hoe langer dit gaat duren. Dan zul je ook in de dienstregeling zien dat dat effecten zal hebben. In de loop van de uren die volgen worden de borden met de vertrektijden steeds roder. Veel vluchten zijn vertraagd, een enkele wordt geannuleerd. Toch valt het ongemak voor de reizigers nog mee. Vertraging? Nou, tot nog toe niet. Wat is de bestemming? Uh, Portugal. Portugal. Even kijken, welke vlucht? Faro uh, HV 5355. Vijf voor half twee. Nog steeds geen vertraging. Of kunt u wel iets laten komen in Faro? Kan laten komen, omdat ik een kleintje bij hem heb. Uh, oh ja, die had ik, ik nog helemaal niet gezien. Nee, <laughs> hoort bij de bagage. <laughs> ja. ja, dus liever maar wel op tijd geen uh, wachttijden hier. Zou fijn zijn, maar ja. Nou, deze jonge moeder zal het inmiddels zelf ook op de borden hebben gezien. De vlucht naar Faro is toch wel degelijk vertraagd. Maar er zijn ook mensen die blij zijn met de vertraging op Schiphol. Bijvoorbeeld deze passagier die op weg was naar Edinburgh. Ja, yeah, and well, it's my luck because this is de tweede keer that I got here today. En uh, it was on 60 we hier here. En het bleek dat de Cartney niet goed was, dus ze gingen we naar haar huis toe. En een weer eentje gekakt en komen weer terug. En alleen maar door dat ding hier ligt, maak ik nu nog verder. Want anders was het te light. Gered door een vliegtuigbom uit Boom. de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja, ja. Intussen wordt alle aandacht opgeëist door iets wat op een vliegtuigkaping lijkt. Het blijkt loos alarm te zijn. En ondertussen is de explosieve opruimingsdienst erin geslaagd om de bom onschadelijk te maken. De ontsteking is eruit gehaald en het projectiel zelf wordt afgevoerd op een vrachtwagen. En ergens in de Haarlemmermeer tot ontploffing gebracht. Een hectische dag op Schiphol. Maar het liep af met twee sissers. En dat gebeurt dan rond zeven uur vanavond dat die bom naar verwachting tot ontploffing wordt gebracht. Volgens een woordvoerder van Schiphol zijn er op dit moment nauwelijks nog vertragingen. De horeca zit in de greep van de grote biermerken. En daar willen ze uit. Ze roepen de hulp in van de mededingingsautoriteit. De hulp voor de filrijders. Die komt van Tamara Bruggemans bij de AWB. De files, het aantal files zijn, is al aan het afnemen. Er staan er nog 16 opvallende. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooi meer en het knooppunt Eemnes 6 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam centrum 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A50 Arnhem richting Zwolle. Daar staat tussen de afrit Loenen en Apel door Noord 6 kilometer. En dan uh, vanavond, de Wijkertunnel in de A9 gaat in beide richtingen dicht. Dat levert niet veel vertraging op, want het verkeer naar Alkmaar of Amstelveen kan omrijden via de Velsertunnel. Ook de A15 gaat dicht. De, van, de snelweg van Nijmegen naar Gorkum wordt afgesloten bij Echtelt. Dat is vanaf 10 uur vanavond tot morgenochtend 5 uur. En de N11 van Leiden naar Bodegraven gaat ook een nacht dicht. Om precies te zijn is dat tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12. En die afsluiting is vanaf vanavond 11 uur, vanaf vanavond 11 uur dus tot Morgenochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Nieuwe details over de dood van Osama Bin Laden. Die is gedood zonder dat hij zich verzette. En niet nadat hij mogelijk naar een wapen greep om zich te verdedigen. Dat zegt niemer, niemand minder dan één van de Amerikaanse commando's... die bij de bestorming van de villa van Bin Laden was... vorig jaar mei in Pakistan. En deze man die doet zijn bewering in een boek dat volgende week verschijnt. Correspondent Lucas Vaagmeester. Lucas, wat beweert deze Navy Seal precies? Ja, zijn, zijn uh, lezing die verschilt van die van het Witte Huis... precies op het meest gevoelige punt. Hè? De manier en het moment waarop Bin Laden is gedood. Deze siel die als tweede de trap oprende in het huis van uh, Bin Laden... die zegt dat uh, Bin Laden zijn hoofd om de hoek van de kamerdeur stak... en er op dat moment onmiddellijk schoten vielen. Uh, bij het binnengaan van die kamer lag Bin Laden al bloedend op de grond... met een gat in zijn hoofd. Terwijl het Witte Huis altijd heeft gezegd dat men laden terugdook de kamer in, dat de angst toen ontstond... dat hij een granaat of een ander wapen zou pakken. En dat was zo bedreigend dat toen is besloten om hem neer te schieten. Nou, volgens die auteur was die bedreiging er dus helemaal niet op het moment van de kill. En dat wijkt af van de officiële lezing van de president, president uh, Obama... op zo'n gevoelig punt en daarmee is het natuurlijk toch wel een beetje pijnlijk. Waarom brengt deze commando dit verhaal naar buiten? Dat lijkt me toch tamelijk ongebruikelijk. Ja, deze Matt Bissonet, de auteur van dit boek, uh, die lijkt wel een hoger doel te hebben bijna. Hij brengt namelijk Amerika op wel meer punten een beetje in verlegenheid. Um, zo is een collega van hem, zegt hij, boven op het lichaam van Bin Laden gaan zitten in de helikopter op weg naar zee. Waar het lijk is gedumpt, terwijl volgens de officiële lezing uh, met veel respect met Bin Laden is omgesprongen. Nou ja, die auteur die verklapt wel een beetje zijn positie, zijn, uh, het doel wat hij hiermee heeft als hij schrijft hoe geen van de commando's een fan was van president Obama. We hebben hem zojuist verzekerd van de herverkiezing... hebben ze op de terugweg tegen elkaar gezegd. En hij vindt blijkbaar dat het Witte Huis te veel uh, van de eer profiteert... en wil het, uh, ja, volgens hem het echte verhaal vertellen op het gevaar af natuurlijk dat hem dat in grote problemen gaat brengen. Ja, want je problemen kunnen natuurlijk ontstaan... Um, bij het Pentagon met name Zijn werkgever. Zeker als een commando die vaak... dit soort geheime trips, missies onderneemt... op deze manier uit de school klapt. Ja, zeker. Hè? Uh, het boek is volgens het Pentagon en de CIA... Uh, niet gecheckt op militair gevoelige informatie. Hij kan dus zelfs inderdaad... zware aanklachten aan zijn broek krijgen voor verraad. Als blijkt dat in dat boek dingen staan... die toch uh, gevoelig zijn en die natuurlijk uh, vervelend kunnen zijn bij volgende operaties... als dat, dat soort informatie bekend wordt. Uh, ook zijn collega's in Navy Seal Team Six, hè, die die operatie uitvoerden... die spugen hem inmiddels uit. Die zouden hem een verrader hebben genoemd. Maar ja, de keer zeide Tim, uh, dit is Amerika's wraak op de man... die de meest bizarre terreurdaad ooit pleegde. De man die de geschiedenis naar zijn hand zette, zijn dood. En natuurlijk het helder verhaal van de Amerikaanse commando's... die die dood diep in de nacht uh, uitvoerden... Het spreekt natuurlijk nog steeds enorm tot de verbeelding. Getuigen ook de bestsellerlijst van Amazon.com in Amerika. Daarop staat dit boek, No Easy Day, een week voor de publicatie al bovenaan. Dus ja, verslag uit eerste hand. Ik moet ook bekennen, en jij vast ook trouwens, welke motieven die auteur ook heeft. Ik wil het lezen. Lucas Waagmeester, ik het mee eens. Dank je.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 No mercy, Raccoon, no mercy. Geldt ook voor de Nederlandse politiek. Een nieuwe verkiezingsbelofte van SP-leider Emiel Roemer. Hij gaat nog beter zijn best doen, zegt hij. En dat belooft hij na de dalende trend in de peilingen. Ik ga niet op de man spelen, want dat heb ik nooit gedaan. Uh, dat zal ik ook niet blijven doen. Maar ik denk dat we wel wat duidelijker mogen moeten zijn, blijkbaar. Uh, ja, wie er verantwoordelijk is voor, uh, voor waar we nu allemaal voor knokken. Ik zou niet weten waarom wij uh, vorige week nog goed zijn voor. Uh, voor 38, 39 zetels en dat het over twee weken niet zouden zijn. De SP is niet veranderd, ik ben niet veranderd. Uh, mijn strijdlust is niet veranderd. Alleen moet ik het misschien uh, uh, iets beter uh, overbrengen. Zij, Emile Roemer, Joris van der Kerkhoff, inhoren bij het SP-campagneteam. Dranghekken worden weggehaald en het ijskarretje wordt ingeklapt. Schroefjes, moertjes. En uiteindelijk wordt de bordkartonnen Emil Roemer ook in de wagen gelegd. Hij ligt veilig en stevig op om morgen naar Den Haag te gaan. Want morgen is die bordkartonnen al in Den Haag aanwezig. Ja, wij gaan tot en met 12 september. We zijn 14 augustus begonnen tot en met 12 september. Het hele land door met de ijskar. En morgen staat Den Haag op de planning. Het was een mooie dag met goed ijs. Klopt helemaal. Ging als een speer. Het is verfrissend. Het is nieuw. Uh, niet veel mensen hebben het geproefd, dus mensen vinden het sowieso een hele ervaring. En heel veel daarvan vinden het ook nog heel erg lekker. Aan de overkant zitten ze aan het bier te kijken wat er met dat ijskarretje van de SP gebeurt. Oh. Nou, weet jij op wie je moet stemmen? Ik heb, een heel... ik heb geen idee op wie ik moet stemmen. Zes mensen, het merendeel, heeft geen idee wat het moet gaan stemmen. Maar deze meneer wel. Op het moment heb ik meer vertrouwen in de arbeid... Je moet wel zien of je het waal maakt, hoor, die Samson, maar... Ja, god, ik, ik wou ook dat die jongen de, zijn zegen kon geven, laat ik het zo zeggen. Dat kunt u nu doen? Nou, doet geef... u dat bier, dat doet u een beetje ja, zo hier ik, zo. Ik, ik geef Samson de zegen ja, en SP, uh, die moet maar met hem gaan, laat ik het zo zeggen. Samson en Roemer, daar gaat het om, hè. Die moeten elkaar de hand geven en wij zullen dit jaar de kaart eens een keer behoorlijk trekken. En een klein beetje schoon-skip maken, oké? Okay? Bij de ijskar de fractievoorzitter van de SP in Horen. Nou ja, het was natuurlijk al ver van tevoren dat we hemelhoog uh, toegejuicht werden, zeg maar. En uh, onze uh, lijsttrekker doet het geweldig, Emiel Roemer. Maar ja, je weet toch nooit hoe het gaat natuurlijk. Ik bedoel, dit kan gebeuren, maar ik verwacht dat we nog gewoon weer terugkomen en uh, dat het nog heel spannend wordt. Een karretje ingeklapt. Achter een rood tomatenwagentje gezet. Ja, Lichte knipper. Lichtjes gecontroleerd. De rechte knipper. En op naar de volgende plek. Dank jullie wel. In Den Haag. Succes. Goeie reis. Dank je wel. Tot ziens. Nog Wat woorden. worden op 12 september? Wij gaan winnen. Alleen met is de vraag. Was het een mooie dag zo vandaag? Een uh, succes. Ja. Mooi weer. Iedereen blij met het ijs. Tomatenijs was een beetje van uh, wow, mensen aan wennen. Maar het ging goed. Het was snel op. En nou de wijk in. En nu de wijk in, ja. Even snel eten en dan uh, buurten. Ook ja. altijd erg leuk. In gesprek met de mensen. En de gesprekken met alle andere mensen, alle andere politici... wordt verzameld in een live verkiezingsblog. Vanzelfsprekend natuurlijk kent het adres wijk de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit... gaat om de tafel zitten met de grote bierbrouwers. De waakhond wil kijken of er wel voldoende marktwerking is in het café. Volgens een onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland... hebben de grote bierbrouwers namelijk de café-bazen in een wurggreep. Verslaggever Louis Dekker reist af naar de binnenstad van Utrecht... voor een kleine kroegentocht. Arbeidsvitamine en verbouwingsgeluiden... Bij café Loven dat geen café Loven meer eet. Het café aan de voet van de dom dat van naam verandert en ook van bier. En ook van bier inderdaad. Wij stappen per 1 september over naar Grols. We hebben vijf jaar lang hebben wij jubilair geschonken, onderdeel van Inbev. En per 1 september verandert dat, gaan we naar Grols. En wij gaan heten Gran Café Lebowski. Marco Terlouw, eigenaar van deze horecagelegenheid. U was Inbev-klant. Ja. Heeft dat concern heel erg zijn best gedaan om u te behouden? Ze hebben pogingen gedaan om mij te behouden, inderdaad. Hoe? Door betere afspraken, betere bierkortingen. Ja. En dat behelst doorgaans meer dan alleen maar het bier zelf, hè? Een tapinstallatie het kan om alles gaan. Ja, en dus daarin ook het, uh, het hele fris verhaal, uh, wijn, uh, gedistilleerd, dat soort zaken. Maar hoe ver gaat dat? Dat hangt van de afspraken af die je maakt. Kijk, de, de brouwerij wil natuurlijk altijd heel graag dat je zoveel mogelijk bij ze afneemt. Maar dat hoeft niet, daarin ben je vrij. Als het elders beter kan of goedkoper? Ja, dan doe ik dat. En ik, heb, ik moet wel zeggen, ik heb wel mijn, uh, mijn pakket ondergebracht bij de brouwerij van Fris. Maar dat is niet vanwege de prijs. Dat is gewoon het gemak. Kent u collega-ondernemers die wel onder de plak zitten? Nee, zo 1, 2, niet. Ik kan, ik kan me wel voorstellen dat, dat ondernemers die ook huren van de brouwerij, dat het daar een stuk moeilijker is. Dat is wel heel gebruikelijk, hè? Dat zie je vaker inderdaad, ja dat brouwerijen of tussen de huur zitten of pandeigenaar zijn. En dan ben je als ondernemer vanzelf minder vrij? Dan ben je nagenoeg niet vrij. Dan ben je meestal met handen en voeten gebonden, inderdaad. Ja. Ja. Op een steenworp afstand, ook in het centrum van Utrecht, zit Café De Zaak. Al meer dan 35 jaar. Rien van den Hoek... Eigenaar? Of mag ik dat niet zeggen? Is de ja. brouwerij de eigenaar? Nee, nee, wij zijn wel de eigenaar. Nee, nee, de brouwer is de verhuurder van het pand. Die huurt het van, uh, van een particulier. Die verhuurt het door aan ons, maar dat is het dan ook wel. Klinkt wel ingewikkeld. Klinkt ingewikkeld, maar dat doet de brouwer natuurlijk... om in ieder geval te zorgen dat ze hun hoofdbieren kunnen uh, blijven verkopen. Want dat ben je dan natuurlijk wel verplicht om te blijven afnemen. En liefst zoveel mogelijk producten van de brouwerij. Bent u vrij genoeg als ondernemer? Nou, wij zijn inmiddels wel vrij... Aardig vrij. Niet vrij genoeg. We zijn aardig vrij. Maar u klinkt maar... een beetje alsof u er lang voor gestreden heeft. We hebben er ook lang voor gestreden. Ja hoor, we hebben eh, ook wel mede dankzij Europa in dit geval. Mevrouw Kroes heeft daar toch ook wel op een gegeven moment gezegd... Maar nu is het een keertje klaar met al die eisen. Dat mag van ons nog wel verder gaan. Open die biermarkt. Open die biermarkt, ja. Precies, ik, ik zou er geen bezwaar tegen hebben om te kunnen zeggen... bij wijze van spreken of een Heineken of een, Groze, of een nou ja, noem alle merken maar op... Uh, en naast dit bier te zetten, en dat scheelt misschien ook nog wel eens een keer in, de literprijs Want die is voor de horkenondernemer tegenwoordig best fors. Herkent u dat beeld, dat de biermarkt in Nederland op slot zit? Ja, dat, dat herken ik wel. Het is uh, natuurlijk, zodra je ook maar een link hebt met de brouwer, dan uh, kom je daar niet 1, 2, 3 meer uh, onderuit. Uh, en als je daar ook financieel aan verbonden bent, ja, dan krijg je nog een zwaardere dobber. Kent u veel ondernemers die met handen en voeten gebonden zijn, die onder de plak zitten bij de brouwer? Natuurlijk, het zijn vooral... Uh, Starten ondernemers die vaak financieel gebonden zijn aan een brouwer. of via het pand gebonden zijn aan een brouwer. Het nadeel daarvan kan zijn dat de lening en de molensteen daarmee zo enorm is. dat ze jarenlang gebonden zijn. Dat heet een burgcontract, hè? Dat heet een burgcontract, ja, ja, ja, dat klopt. Dus dat zou wel eens een stukje minder mogen. Uh, fijn dat een, een brouwer. natuurlijk nog soms wel eens een ondernemer wil helpen. met een uh, financieel moment. Maar ja, als dat de kosten gaat van uh, het ondernemerschap, zou ik maar zeggen. Ja, dan is dat wel te zwaar. Horeke, ondernemer Rien van den Hoek van Café De Zaak in Utrecht. En aan het slot van dit nms Radio's is Eénje onze eigen gevecht tegen de klok. Want de tijd zit erop. Maar we willen nog even hebben over die tijdrit vandaag van de Ronde van Spanje. De elfde etappe. Joris van den Berg, wie was het snelst? De zweet Kesjakov, heel verrassend van Astana. Hij won en dat had weinig te maken met het klassement. Hij reed echt zo'n tijdrit in zijn eentje. 39 kilometer, 52,5 minuut. Maar het ging om die andere vier natuurlijk. Welke vier? Om uh, Contador, Froome, Valverde en Rodriguez. Die gingen strijden om de rode trui, zoals ze dat heeft. Hij rond al doen met zijn vieren. Met Geesink net daarachter. Die reed een behoorlijke tijdrit, slechte klim. Geesink eindigde op de twaalfde plaats, maar het ging dus om Contador. Daar keken we allemaal naar en hij deed het ook. Hij reed zijn concurrent op achterstand. Hij pakte 22 tel op Froome, 51 op Valverde en 59 op Rodriguez. En dat was precies één seconde te weinig om die rode trui te kunnen overnemen. Maar Rodriguez blijft dus aan de leiding. En ik denk dat hij vandaag heel goede zaken heeft gedaan. Die kleine klimmer, Rodriguez. Joris, we hebben precies binnen de tijd. Want die is op voor dit NOS Radio 1-chanaal. Joost, wij zijn buiten adem. Goedenavond. Ik snap het, ik heb nog 11 seconden tot half 7. Uh, maar we gaan er iets overheen, dat, dat geeft niks. Ik kondig u aan de 200ste avondspits uh, van WNL. En die gaat over een mooi onderwerp. Ik denk dat we een mooi gesprek van de dag voor u klaar hebben staan. Links-rechts wordt namelijk vaak uh, ingedeeld als links voor meer overheid... en rechts voor minder overheid. En ik ben het eigenlijk met beide oneens. Want wat ik wil is een effectieve overheid. Eentje die eens een keer wat problemen oplost en niet veroorzaakt. Maar dat lukt niet altijd... Te veel ambtenaren, te veel regels zitten elkaar in de weg. Ik zeg zo meteen, en ik heb een mooie gast erbij, eh, zeg ik, de overheid is het probleem in plaats van de oplossing. Wie ik spreek is Twan Manders. Hij zegt namelijk exact hetzelfde. Hij is van de Libertarische Partij. Dat is lijst 14. Daar kunt u ook op stemmen op 12 september. Hij doet mee. En ook een echte onvervalste ambtenaar, een jonge ambtenaar... die gaat tegen mij in, hoop ik zo meteen. 0800 1121. U doet mee in de 200ste avondspits van WNL. 1121 dus achteraan. 0800 1121. Of hashtag WNL gebruiken. Hashtag avondspits. En u bent binnen. De lijnen staan open hier. Ik hoop dat u meedoet met de discussie van de dag in avondspits. Tot zo.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 En aan de nieuwe belastingregels. Denk aan dit alles en slechts 20% bijtelling. Opel Insignia. Verlaag je kosten, niet je standaard. Groendichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl Koop aanstaande zaterdag trouw en ontvang gratis het filosofieboek Nietzsche.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 Op een van de kortste stukjes snelweg van Nederland, de snelweg A270 tussen Helmond en Eindhoven, gaat de snelheid overdag omhoog naar 130 km per uur. Automobilisten kunnen straks over minder dan 4 km 130 gaan rijden. Het stukje waarop de snelheid omhoog gaat, wordt dan ingesloten door 280 kilometer zones. Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant is dat geen probleem.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 Urenlang gesloten. Tientallen vluchten liepen daardoor vertraging op. En ook werden tientallen vluchten op Schiphol geannuleerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Ja, vanuit het westen komt steeds meer hoge bewolking binnendrijven. En vanavond wordt die bewolking ook steeds dikker. Na middernacht gaat het een beetje regenen. En de temperatuur daalt vannacht naar 13 tot 15 graden. Morgen is het duidelijk koeler dan vandaag. Het wordt 20 tot 22 graden. Verder ontstaan er buien... Morgenochtend zitten die vooral aan de westkust. In de loop van de dag ontstaan er ook landinwaartsbuien. Maar die beperken zich tot de westelijke helft van het land. Bij die buien kan het overigens ook gaan onweren. In de oostelijke helft van het land blijft het vrijwel droog. Er staat morgen een vlagerige zuidwestenwind. Matig tot vrij krachtig windkracht 4 à 5. morgen draait de wind naar het noorden. Wordt tijdelijk koelere lucht aangevoerd. Vrijdag kunnen er enkele buien ontstaan. Het is dan maar 18 graden. Zaterdag ook zo'n 18 graden. Dan is het droog. Vanaf zondag zit de temperatuur weer op zo'n 20 graden. En dan wordt het prima na zomer weer. bij Verkeersinformatie. Er staan nog vijf files. Ze staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooimeer en Blarikum drie kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft-Zuid 3. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 10. A20 ook van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 3 kilometer door een aanrijding. Ook daar is de weg weer vrij. En op de A27 Utrecht richting Breda voor Gorkum 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De overheid is het probleem in plaats van de oplossing. Ja, welkom bij de snelste avondspits van Nederland met de opinie van de Dag. Wel 0800-1121. Waar de burger hoopvol en verlegen om een oplossing bij de overheid aanklopt... wordt hij met de regelmaat van de klok van het kastje naar de muur gestuurd. Meestal gaat hij zijn eigen eenzame weg... in het dolhof van regels en bureaucratische arrangementen. En oh wanneer je als opponent van de overheid eindigt... dan mag je het bezuren, zoals menig klokkenluider kan beamen. De overheid is in de loop der jaren uitgedijd... tot een onbewegelijke mammoettanker waar de menselijke maat is verdreven door standaardprocedures... ambtelijke circulaires, vergaderscircuits en veel te veel ambtenaren... die zich achter die regels verschuilen. Net als een slechte bakker is de overheid al tientallen jaren failliet. En dat is knap zonder concurrenten. Juist daarom dienen ambtelijke diensten hun houding en service jegens burgers radicaal te veranderen. Burgers vragen om oplossingen, niet om barrières. Ieder maatschappelijk probleem wordt aangepakt door weer een nieuw blik beleidsambtenaren open te trekken. Maar het werkt niet. De collectieve sector moet zich opnieuw uitvinden. Reagan zei het al in 1981. De overheid is niet de oplossing, maar juist het probleem. Bel WNO. 0800 1121. Een hartelijk goedenavond. Welkom bij de 200ste Avondspits, mag ik u trots aankondigen. En u doet mee over dit onderwerp. De overheid is het probleem. Doet u, de, doet u dat via 0800 1121 of gewoon hashtag WNL, hashtag Avondspits, maar ook hashtag overheid mag. We gaan zo praten met Ton Manders. Lijst aanvoeren van de Libertarische Partij. Wat die partij wil voor u uh, op 12 september, dat, dat gaat hij zo vertellen. Henoys Farisen, die twittert de Libertijnse laissez-faire politiek... zonder rules en regulations... heeft ons juist in deze wereld weer de depressie gebracht. Hashtag Eerdmans. Kelly Uiterwijk zegt de overheid moet beter georganiseerd worden... maar wel in de behoeften van burgers blijven voorzien. Um, dus even kijken De eerste beller die ons bereikte, dat is Niels Velenberg uit Arnhem. Goedenavond, Niels. Ja, met Niels Velenberg. Ja, ik vind het een zeer interessant uh, onderwerp. en Ik denk, uh, ik denk uh, dat ik uh, liever op een ander niveau zou beginnen. Dat is namelijk op het niveau van de politieke klasse in Nederland. Ja. Want uh, ik denk dat zijn degenen die de beleidskaders en de, de politieke hoofdlijnen bepalen. En, uh, en, en de ambtenaren moeten eigenlijk volgen. De overheid moet zich eigenlijk voegen aan beslissingen van politici. Ja. Als je nou ziet dat uh, de laatste tien jaar, dat we onder twee jaar nieuwe verkiezingen hebben. Met, met, Nederland wordt eigenlijk al heel lang niet geregeerd. En we hebben politici die zich uh, voortdurend bezighouden met hoe ze het bij de wereld draait doordoen. En die de waan van de dag achterna lopen. En ik maak me zorgen over de... Eigenlijk over de, de politieke, laten we zeggen, regeerbaarheid van Nederland. En daar begint het volgens mij mee. Ja, de politieke kasten eigenlijk die je zelf uh, het slechte voorbeeld geeft misschien ook, bedoel je te zeggen. Uh, en, en daarbij zeg je wel iets interessants, ambtenaren horen politiek te volgen, dat lijkt me logisch. Maar ben je ook voor politieke ambtenaren zoals Amerika dat kent, het spoilsysteem, dat ambtenaren ook verdwijnen als de politieke kopstukken verdwijnen van het toneel? Nee, dat lijkt me een, een zeer destabiliserende factor. Maar ik denk dat... Uh, kijk, we hebben in Nederland... Ik heb dat zelf ook... Uh, ik volg al vanaf uh, mijn vroegste juiste politiek. Wat ik nou zo interessant vind. We hebben, we hebben dan uh, op een gegeven moment in de jaren zeventig had je... Uh, laat, laat ik het anders zeggen. Je hebt kabinetten die volgen de ideologie dat het goed is om... Uh, kleine scholen, kleine, uh, kleine medische instellingen. Ja. Dan uh, vijf jaar later komt er weer een kabinet... Waar weer iemand de filosofie bedenkt... Uh, we moeten weer fuseren de instellingen. Ja, zeker. En en en en zeg maar de, de degenen in die sectoren die dat moeten uitvoeren, zowel de mensen op de werkvloer als de ambtenaren die dat beleid moeten uitvoeren, die worden daar natuurlijk ook helemaal gek van. Ja, dit, dit dat is wel democratie in feite, hè? Je gaat van links naar rechts, maar ook men, men pikt nieuwe. Uh, ik weet nog sinds Fortuyn dat die kleine, die menselijke maat weer weer uh, weer opkwam. Precies. Uh, dat, dat... Maar, maar dat moet dat, maar die, dat moet dat moet geregeld worden uiteindelijk op het hoogste niveau, namelijk door politici. Die moeten Zeker. Ik denk dat we een politieke klasse nodig hebben die nou eens gaan zeggen: we, we, we laten de waar we gaan eens op hoofdlijnen bekijken waar ja. moeten we Nederland naartoe? Misschien... Hoe, hoe kunnen wij ten dienste staan aan de samenleving? En dan de tweede vraag die daarna volgt is: hoe ga je de overheid inrichten? Maar zolang de politiek politie okay. zo instabiel is als het de laatste 15 jaar in Nederland is geweest, uh, is dat denk ik het hoofdprobleem. Niels zeer goed punt van je, dankjewel. En ook voor Delle 0800 1121. Ik zeg, de overheid is niet de oplossing, maar het probleem. En Niels legt een vinger, denk ik, op een hele zere plek. De politieke top eh, kan zich minder, moet zich minder druk maken om spelletjes enzovoort te eh, spelen. Maar zal de lijnen moeten uitzetten. Eigenlijk onafhankelijk van de, de wanen van de dag. En hij bedoelt misschien ook wel, de komst van een zakenkabinet zou daar wellicht een, een, een rol van betekenis in kunnen spelen. De overheid is het probleem. Goedenavond, Jos Verweij. Goedenavond. Ja, nee, dat, uh, dat, dat klopt. Ik, uh, ik weet niet of u het boek uh, 1984 kent van nou, ja, George Orwell. stond op mijn lijst, en, ja. Wat zijn? Nou, dat stond op een Engelse ja. lijst, ja. ja. Ja, nou ja, dat, dat, dat geeft eigenlijk het hele probleem weer. Wij hebben, wij hebben in deze wereld, met, met, uh, met ik weet niet hoeveel miljard mensen we hier zijn, hmm. hebben wij de mogelijkheden om iedereen te voorzien van... van uh, uh, de, de, de basis, dingen die we, die we nodig hebben. En, en, uh, dan heb ik het over een, uh, een bord eten. En uh, uh, liefde vooral. Water. Dat soort dingen. Ja. En in plaats daarvan. Ja. Maken wij ons druk om uh, de nieuwste Peugeot. De nieuwste iPhone. Ja. Uh, maar Jos, jouw punt, en... is, jouw punt is de overheid moet zich terugtrekken. Eigenlijk. Uit het, uit, uit, uit het domein. Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. Laat die overheid lekker bestaat. Maar als de burgers nou collectief zich eh, eh, daar gewoon helemaal niks van aantrekken, ja, dan komen we er wel. Dan, dan is het probleem. Nou, kijk, er moet natuurlijk wel een, een, een orgaan zijn. Wat, wat wereldwijd. Zeg maar, de ja, maar aanpak. Nee, Jos, oké. Okay. Ik zet even een punt, want er zijn veel bellers en die willen ook meedoen. Uh, de overheid is het probleem, zeg ik. Aan de lijn Twan Manders, aangekondigd als een lijstaanvoerder van de Libertarische Partij. Goedenavond, Twan. Goedenavond. Twan, welkom bij Avondspits en wel de 200ste. Uh, de Libertarische Partij, dat is lijst 14, daar kan op gestemd worden. Jullie willen een leven zonder overheid. Heb ik dat goed begrepen? De libertarische partij streeft naar een zo klein mogelijke overheid. Zo laag mogelijk belastingen, zo min mogelijk regels en zoveel mogelijk vrijheid. We willen de rol van de overheid zo uh, dus ver mogelijk terugdringen. En het liefst zouden we dus teruggaan naar een overheid... die alleen zich bezighoudt met het uh, beschermen van burgers tegen criminelen... en het beschermen van burgers tegen buitenlandse invasies. Dus leger, politie, rechtspraak, dat zijn eigenlijk de enige taken van de overheid. En de dijkverzwaring. Om. Nee, dijken kun je ook. Om. Een, een initiatieven overlaten, dat kun je ook privatiseren. Polders bijvoorbeeld zijn in het verleden ook... Door particulier initiatief aangelegd. zijn dus later pas genationaliseerd. Net als de spoorlijnen en de telefoonmaatschappijen enzovoorts. Ja, en, en... En bijna alles wat de overheid gemonopoliseerd. is eerst door particulier initiatief tot zand gekomen. Mm -hmm. En daarna heeft de overheid het pas, uh, pas gemonopoliseerd. Maar Twan, wat vind je van het, hang, het, hang, zeg maar het vangnet voor onze, hè, onze sociale zekerheid. of de zorg. Daar, daar, zul je, daar zul je toch als overheid je wel mee moeten bemoeien. op een minimum uh, voorzieningenniveau? Nou, de oplossing van het armoedeprobleem is niet meer overheid, maar minder overheid. De, op de oplossing voor armoede is meer economische vrijheid. De uh, Wall Street Journal publiceert ieder jaar een onderzoek... naar zo'n 160 landen naar hun niveau van economische vrijheid. En dan blijkt dat landen waar de economische vrijheid heel hoog is... daar is de economische groei ook enorm hoog. Uh, en dat betekent dat uh, de armoede snel daalt, dat de levensverwachting snel stijgt dat de analfabetisme snel daalt, dat de kinderserfte snel daalt... al die graadmeters van welzijn en welvaart en geluk... Ja. die correleren heel erg sterk met economische vrijheid. Het is al een keihard standpunt natuurlijk... Hè? wat jullie dan uh, als libertarische partij uh, te berden brengen. Nou, nou, laten we een voorbeeld nemen aan Monaco. De, een van de speerpunten van de Libertarische Partij is de afschaffing van de inkomstenbelasting. Monaco is geen inkomstenbelasting. De werkloosheid is 0,0 procent. Het laagste armoedecijfer ter wereld. Het uh, nationale inkomen per hoofd is 186.000 dollar per jaar. Ja, omdat er nogal wat miljonairs wonen volgens mij. Ja, hoe komt het dat die daar wonen? Die zijn daar naartoe gegaan omdat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat is. En dat zouden wij hier ook kunnen hebben. Ja, ja. Nou, Tron, blijf, blijf aan de lijn, want ik ga je zo ook vragen... waarom de VVD niet voldoende doet aan dit probleem. Ik vind dat jij mij mooi nog inhaalt. Je zegt eigenlijk dat de overheid moet zich wel heel erg beperken tot een drietal taken die je zojuist noemde. Wat vindt u? Moet de overheid verdwijnen? Vindt u dat de overheid... Het probleem is, zoals ik stel, vindt u juist dat de overheid groter zou moeten zijn om de problemen te lijf te gaan die wij vandaag de dag tegenkomen. Draakmug twittert mij, Eerdmans mensen klagen over de overheid, maar zo gauw er iets misgaat, mag de overheid het opknappen. En Pim Hendricks twittert het, helemaal eens, Joost, ze zijn over het paard getild en moeten eens hervormen. Ze hangen in 15 jaar terug, zegt hij. hashtag avondspits. Even kijken, er zijn veel mensen het mee eens, moet ik zeggen. Want de mensen die niet met me eens zijn, ook graag bellen 0800 1121. Kees Hendriksen. Ja, goedenavond. Dag. Ik, uh, ik ben het op zich met je eens. Uh, overheid uh, die, uh, moet we, is wel op dit moment een probleem. En uh, ik denk dat er voornamelijk een hervorming uh, van de overheid uh, enorm veel zou helpen. Waar zou je beginnen? Uh, uh, waar ik zou beginnen? Uh, op dit moment uh, stemmen wij uh, één keer in de vier jaar. En daarna hoor jij, uh, tenminste heeft uh, de politiek helemaal geen verantwoording meer uh, richting hun stemmers tot de volgende verkiezingen. En uh, ik denk dat het uh, zeker goed zou zijn voor de politiek om uh, met onderwerpen die uh, na drie jaar uh, die helemaal niet meer meegespeeld hebben tijdens de, de verkiezingen, ja. om daar ook eens een keer bij hun leden te gaan uh, luisteren. Je bedoelt referenda? En... Tussendoor referenda met, met misschien wel een, een, een bindend advies? Vol Referendums, of zoals het de Piratenpartij, die heeft dat liquid feedback-systeem. Dan kunnen hun leden gewoon met een punt aankomen. Daar kan binnen de leden over gepraat worden, daar kan over gestemd worden. En dan zegt de Piratenpartij, oké, dan gaan wij dat in de Kamer uitdragen. En ik denk dat zeker met de huidige communicatiemogelijkheden. Als je kijkt naar, heel veel mensen zitten op Facebook, heel veel mensen zitten op MySpace, bijna iedereen heeft e-mail, maar eigenlijk wordt alleen maar vanuit de overheid gecommuniceerd naar de leden toe. dat is een punt van de Piratenpartij. Ja, er wordt niet teruggekeken van hey, wat, wat krijgen wij als reactie terug. Alleen na, na vier jaar, dan krijg je de verkiezingstijd. Dan wordt er weer van alles geroepen en beloofd. Maar in de tussentijd okay. kun Kees. jij niet terugreageren. Het helder, hetzelfde wat je zegt, directe democratie wordt bepleit. Wat vindt Herman Quispel ervan? De overheid is het probleem, zeg ik. Ja, nou, volgens mij is dat helemaal geen probleem. Uh, en is de overheid ook helemaal niet zo groot. En als ik die meneer van de Libertarische Partij hoor... Ja. Dan denk, ik, dan denk ik dat hij de geschiedenis van Nederland ook niet helemaal, helemaal niet goed begrijpt. Um, de voorzieningen die hier zijn, die hebben helemaal niet, zijn niet tot stand gekomen door een overheid of door een markt. Maar die zijn tot stand gekomen door burgers die samen uh, zorg creëren. Uh, daar heeft de markt helemaal niks aan bijgedragen. En op een gegeven moment heeft de overheid het overgenomen. Um, dus je sleutel zit niet bij meer overheid, minder overheid. Je sleutel zit bij burgers. Kijk aan, daar is het begonnen en daar moet het nu ook verder bedoel je? Ja. ja, en of er nou overheid is of markt, uh, dat zou niet zoveel uit moeten maken. Uh, kijk wat de burgers zelf doen. Kijk oh. waar gaten vallen. Herman, bedankt. Ik dacht het meteen voor een Twan. Twan Anders, reageer maar even. Van de Libertarische Partij. Uh, ja, nou, de burgers en de markt, dat is hetzelfde. De, de markt bestaat gewoon uit, uit burgers, uit individuen die met elkaar zaken doen... Uh, op basis van vrijwilligheid. Het kenmerk van de overheid ja. is de overheid anders dan alle andere organisaties in het land... niet samenwerkt met mensen op basis van verwilligheid, maar op basis van dwang. He, een, een, een, een bedrijf is afhankelijk van klanten die het bedrijf verwillig betalen. Ook uh, een liefdadigheidsorganisatie is afhankelijk van donateurs die verwillig doneren. Het is alleen de overheid die aan haar geld komt door belasting te heffen. ...geen belastingaangifte doet, dan staat daar vier jaar gevangenisstraf op. Kijk, ja, dat is... Dus op die manier wordt, wordt de overheid, komt de overheid daar naar geld. Eigenlijk gewoon door ja. de mensen daartoe te dwingen onder bedreiging van geweld. Dat is goed, die maakt veel het heel bizar tegen. En daarnaast is het zo dat ja. de overheid ook niet werkt. De overheid zorgt helemaal niet voor dat dingen beter gaan. De overheid heeft juist een enorme uh, negatieve impact. De overheid is een blok aan ons been. Ja, het is een helder verhaal. Blijf ook weer luisteren, Twan. Want we gaan naar een tegenstreven die het totaal niet met ons eens is. En zeker niet met jou, denk ik. Martijn van de Kooi, hij is hoofdredacteur van ambtenarennieuws.nl. Goedenavond, Martijn. Ja, goeie avond. Martijn brandt Martijn Brandlos. Ja, gefeliciteerd natuurlijk met de uh, 200 uitzending allereerst. Dank al je. Dank Leuk. je. En, kijk. Um, het is natuurlijk een heel mooi gedachte-experiment. Hè? Een, een leven, een wereld zonder overheid, niemand die je tegenhoudt, geen regels, et cetera. Nou ben ik deze zomer in een land geweest wat eigenlijk geen overheid heeft. Tenminste, ze hebben wel ambtenaren, maar die doen helemaal niks. En dat kun je ook zien. Namelijk in Indonesië, in Jakarta, je hebt uh, geen trottoirs, je hebt geen stoplichten. Je hebt niemand die houdt je tegen maar... De hele stad staat in de file. Ja. Het is één grote plek. De riools worden niet onderhouden. Het stinkt ja. overal. En dat heeft me aan het denken gezet. Namelijk, toen ik terugkwam in Nederland, dacht ik... het is allemaal maar een gegeven dat hier het, het vuilnis wordt opgehaald. Dat het nee, dat stinkt. is zo. Dat, het dat is leven. zo. En op zich hebben we het hier best nog voor elkaar. En er valt met mij best te praten over minder ambtenaren. Nou. Er zullen heus op plekken te veel mensen zitten. Alleen... Het sentiment wat ook de Libertarische Partij uh, heeft, zeg maar... wat die partij uitstraalt, is uh, van we kunnen eigenlijk wel zonder ambtenaren. En ik denk dat het echt... Een nou, hij heeft er een verhaal bij, moet ik zeggen. Van, nee, Martijn heeft er wel een verhaal bij. En als ik je nou voorlees dat 74% van de burgers niet weet wat hun gemeente doet. Zijn zij dan ja. zo dom of is de gemeente dan zo slecht? Nou, kijk, uh, <laughs> ik denk dat, uh, dat de burgers niet dom zijn. Dat, dat mag je nooit zeggen. Maar dat uh, heel veel dingen... Die er gebeuren in Nederland als vanzelfsprekend worden ervaren. Ja, ik bedoel, wie denkt er nou nog over na dat het afval wordt opgehaald en dat het goed gaat? Dat dan door de uh, gemeente dat, wordt geregeld? Dat mag ik ja, toch aannemen dat, wordt, dat mensen wordt... dat. Ja, maar goed. We nou weten ja, uh, het wel, maar het is dus van, vanzelfsprekendheid dat het gebeurt. Ja. En dat het goed gebeurt. En als je dan in een land komt, waar ik dan net deze zomer ben geweest, waar eigenlijk niks functioneert, alleen maar corruptie is het enige wat functioneert en waardoor nog een beetje. Af en toe wat uh, werkt of voor elkaar uh, je dingen voor elkaar ja, ja. krijgt. En dan, dan denk je toch van, goh, het leven we in een fantastisch land. Nou, we leven en ook in een mooi land, land, maar je vraagt je soms af. Hebben we hebben maar... veel ambtenaren, maar slaan Dat we dan niet ik. door dadelijk. Slaan we dadelijk niet door als we zeggen we gaan snijden, we gaan hakken. En dan zijn er heel veel ambtenaren uit. Er komt ook een vergrijzingsgolf aan. Dus sowieso gaan er al heel veel ambtenaren weg. En misschien hebben we dan dadelijk inderdaad uh, wegen die niet worden opgeknapt, stoplichten die niet meer werken. En dan gaan we maar dan is het niet Martijn, die massaliteit even Martijn, de massaliteit ja. van de, de, de overheidskolossen, de, de, zeg maar de, het, het, het eigenlijk het al oude idee hè, van Max Weber, de bureaucratie, dat je dat mm -hmm. creëert en dat als je de ambtenaar een zelfstandig ondernemer zou maken, gewoon een individueel contract, ja. dat iemand dan veel servicegerichter zal ja, worden okay. richting burgers. Ja, daar, gaat daar gaat mij om. Zit wel wat in. Maar daar zit wel wat in. Er zijn ook een paar ambtenaren die dat op dit moment zijn, hè. die zijn zelfstandig ondernemend ambtenaar. En die verhuren zichzelf aan de gemeente. Dat zijn experimenten die op dit moment lopen. Ja. En ik denk dat dat, dat, dat uh, de overheid wel efficiënter kan maken. Want dat is een ander punt. Nou, dat de overheden over het algemeen niet de efficiëntste organisatie nee. zijn. Nee. Ten opzichte van, uh, nou niet alle bedrijven, maar ten opzichte van het bedrijfsleven. Dat is wel waar. Daar ben je het ook mee eens. Martijn, ik, ja. ik, hou, je even, ik hou je even kort nu, want er, er komt van alles binnen... en dat vind ik leuk om even mee te nemen. Martijn van de Kooi hoort u van Republic... en hij is nu hoofdredacteur ambtenaarnieuws.nl. Kelly zegt, de, de LP gaat te ver. Daar bedoelt ze de Libertarische Partij mee. Door het sociale vangnet geheel weg te halen... help je de mensen niet. Laat de overheid effectiever functioneren. Even kijken, Ricardo Anan. Goedenavond uit Rotterdam. Ja, goedenavond Joost. Uh, um, helaas is het zo gebleken als wij dus nu zelf bijvoorbeeld, neem nou de bankencrisis, als wij die mensen niet aan de regels gaan uh, onderwerpen, uh, Joost, dan is het graaien niet te overzien. En als je denkt aan de geschiedenis van Nederland, uh, de liberale uh, staat die Nederland toen was, hadden we kinderarbeid, dat had ik niet kunnen geloven toen ik het nee. las. Dat we kinderarbeid hadden in Nederland. Er is geen enkele werkgever die ooit dacht aan de gezondheid van de arbeider. Het is winst, winst, winst. Dus het is helaas, de mens vaart niet wel zonder regels, Joost. Het is een beestenboel zonder regels. Een beestenboel, en dat vind je ook als de libertarische partij het voor het zeggen krijgt. Dan vrees jij chaos en wanorde. Ja, ja nou zeker wel. Want de regels hoorden er zijn. Ik ben het met jou een beetje eens in zoverre... dat er soms iets te veel geregeld wordt. En daar, daar. hadden de, de heren politici hadden al beloofd... dat ze hier en daar een beetje zouden afslinken... of ja. efficiënter zouden gaan ja. werken... Maar dat is niet gebeurd en dat zal waarschijnlijk misschien... Met... Hopelijk gebeurt het met de nieuwe regering wel. Wie weet. Maar zonder regels vaart er... Vaart niemand wel. Ricardo. Dank je ja. wel. Du Duidelijk verhaal. Ja. Zonder regels vaart, Z vaart niemand wel. Meneer Bos, goedenavond uit Ede. Ja, goedendag Ik spreek met Hugo Bos. Hugo, zeg het maar hoor. Ja, dank je wel. Vertel. Uh, ik denk dat, ik hoorde van een bekende econoom, valt het heel kort het probleem samen. Als je de overheid het beheer geeft over de Sahara... heb je binnen een paar jaar gebrek aan zand. Ja. Ik denk dat dat het goed samenvat. Ik ben dus blij dat er een libertarische partij is. Ik denk daarnaast dat het niet asociaal is... Om, om uitkeringen en dergelijke af te schaffen. Maar dat het juist asociaal is om een deel van de bevolking te dwingen... met desnoods geweld en gevangenisstraf om geld af te geven... Aan mensen die dat nodig hebben, maar dat het juist in de vrijwilligheid zit. Maar dan moet je ja, ze aan Lotte overlaten ja, in feite, totdat een aalmoes wordt toegeschoven door een, door een kerkgenootschap of wat? Ik denk dat uh, je ziet uh, aan, aan de giften van hoeveel mensen nu al geven, ondanks dat ze al de helft van hun geld aan belasting kwijt zijn, dat mensen desondanks nog steeds veel geven aan allerlei goede doelen. Dat klopt. Daaruit blijkt wel dat. Hè, en de, de overheid is niet per definitie sociaal alsof de burgers asociaal zouden zijn. Nee. Oké, okay, meneer Bos, dank u zeer voor de bellen. 0811 21 de overheid is niet de oplossing, maar het probleem. Twan uh, Manders van de Libertarische Partij reageerde even op die chaos... van de meneer die, die, die Ricardo, die zegt... het wordt één grotere wanorde als wij ja, jullie ook aan de macht uh, laten. Ah, nou, daar ben ik het uiteraard niet mee eens. Nee. Het is niet zo dat wij tegen regels zijn... Alleen zijn er veel te veel regels. Hè? Er zijn miljoenen regels ja. en bibliotheken volgeschreven. Door iedere burger het geachte wet te kennen. Maar dat kan helemaal niet. Zelfs mensen die telefoonboeken uit hun hoofd kunnen leren, die kunnen niet eens wel regels kennen. Zelfs ondernemers die adviseurs hun huur van 400 euro per uur, kunnen nog steeds niet... Maar daar word je ook niet, word niet voor gehoord van. van maar daar word je toch niet voor gehoord Dan We kunnen we zijn te gewoon je? terug naar, dat, naar de tien geboden en dan kunnen we er een paar van afschaffen. Je hm. zult niet doden, je zult niet stelen, je zult niet bedreigen, niet bedriegen. En je zult uw afspraken nakomen. Hè? En dat is een klein beetje chargerend. Maar als we kijken naar het enorme berost van regels waar de meeste mensen helemaal geen flauw idee van hebben... die weten niet eens dat er zoveel regels zijn... maar wie ondernemer wordt, die komt erachter dat, uh, dat het uh, werkelijk... Dat klopt, is. Dan, ja. Daar moet nodig iets aan gebeuren. Ja. Ja, en... Nou, dat ben ik met je eens, maar jij gaat een heel groot stap verder... door te zeggen, we schaffen eigenlijk gewoon 80% van die overheid af... En, en de rest moet het eigenlijk maar zien te bedruipen. Nou, die overheid is een enorm blok aan ons been. Die overheid die zorgt ervoor dat heel veel initiatieven de kop in worden gedrukt. Als je kijkt naar... naar, de, naar we zitten in het landen, zoen, Twan. Uh, hoe kleiner de staat, hoe ja. beter het gaat. Landen waar de overheid kleiner is, zoals Hongkong en Singapore... daar zie je dat die landen... een enorme groei hebben waren. Die landen waren vijf jaar geleden straat maar nu zijn ze rijker dan wij. Zo is het. Ik moet jou, Twan, even stoppen. Want we gaan, we gaan naar het einde toe. Ik wil je zeer bedanken. Twan Manders hoort u. Hij is lijst van de Libertarische Partij. En Henois Faries zegt nog eens, wees blij eerd... dat het geld nog een beetje in de overheidsutiliteiten zit. Anders was dat ook nog verdampt op de... Casinobeurzen en Lola Patrijshond zegt... Joost, je merkt het vanzelf, als er geen of minder ambtenaren zijn... dan wordt het een nog grotere chaos. Peter Lindenburg zegt, onzinnige stelling. Dankzij de overheid hebben we allemaal een opleiding. Heel kort, Bert van Dam. Kort, is de ja? overheid het probleem of niet? Uh, wat, ik... Ben ik in de uitzending? Jij ja, bent in de uitzending, Bert. Goed, laten we dan beginnen met jouw voorbeeld van Reagan. Reagan staat aan de wieg van de e economische crisis... waar we nu in zitten, met zijn neoliberale gedachtegoed. Uh, ik weet niet of je op de hoogte bent van Ryan, die ja. heeft een boek geschreven al in de uh, jaren ja, 30. Ik... We kunnen geen boek Wat? behandelen, helaas Bert, want ik wil je nee, kort nee, even, vragen. Nee, maar we even, hebben even, nog 40 seconden. Ik, ik moet mijn uitdroog gaan doen. Dank je Bert, volgende keer langer. Je was het niet meer mee eens en Reagan zat ernaast, zeg je feitelijk. Helaas, we kunnen op Twitter wel doorgaan. Dat kunt u doen met hashtag WNL gebruiken of hashtag overheid. Het was een mooie stelling van mezelf. De overheid is het probleem. En uh, wij danken ook Martijn van der Kooi en Antwan Manders. Straks gaat hierdoor kunststof met Yvonne Jaspers. Zij is daar te gast. En uh, vervolgens kunt u om half acht weer kijken naar Merel Westerik. Half acht live. ...wordt daar uitgezonden en daar heeft zij aan tafel... ...onder andere Boris van der Ham, Mona Keizer van het CDA... ...en Charles Groenhuizen en ook Die Half acht dus, WNL half acht live op Nederland 3. Morgenavond zijn wij weer terug, natuurlijk met een nieuwe stelling... ...dan zit u in de 201e avondspits. Wat mij betreft nu een hele fijne avond, rust lekker uit... ...en graag tot morgenavond weer bij WNL. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat veel verder dan alleen maar die 3% vanuit Brussel. Morgenochtend van half 9 tot 9, lijsttrekker Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Het gaat ook over de schulden die we maken ten aanzien van de biodiversiteit die uh, steeds meer verloren gaat. Ook een vraag voor Thieme? Stel hem via VragenTenHaag.nl. En luister morgenochtend vanaf half 9 naar de lijsttrekkers. En wij willen duidelijk maken dat dat het hart van onze verkiezingsprogramma is. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.